Oké, okay, hey. Ja, leuk dat je even de moeite neemt om dit te luisteren. Um, ja, hoop gebeurd. Uh, hoop achter de rug weer. En um, ja, weet je, het vraagt toch wel enige, enige uitleg, denk ik. Omdat ik heel veel vragen krijg van ja, hoe is het nou, hoe gaat het nou. En ik denk, ja, dan is dit gewoon een mooie gelegenheid om alles gewoon even duidelijk uit, uh, uit de doeken te doen. En dat ga ik dus uh, bij deze ook even doen. Dus, uh, oké, okay, nou... In ieder geval iedereen in mijn directe omgeving weet dat het de laatste paar weken niet zo heel erg bijzonder goed ging met mij. Ik heb heel veel problemen gehad met mijn gezondheid. Um, ja, nou ja, gewoon kort gezegd. Uh, er is een hele hoop gebeurd in mijn leven de afgelopen weken. En dat heeft me een soort van... Uh, toch wel afgebroken, om het zo maar te noemen. En dat is een hele zware periode geweest de afgelopen weken. Um, ik heb daar ook heel veel... Uh, beslissingen ingenomen waarvan ik achteraf denk van ja dat had ik gewoon allemaal zo niet moeten doen en dat had ik allemaal anders aan moeten pakken en het is allemaal stom geweest en ja dat dat weet ik nu uh, ja dat is nog steeds een, een, een, een moeilijk ding voor mij maar in ieder geval uh, ja iedereen weet inmiddels dat ik in het ziekenhuis gelegen heb uh, dat het niet goed is gegaan dus dat het allemaal een beetje uh, ja, Klinkt een beetje dramatisch, op zijn einde liep wou ik zeggen, maar... Ja, goed, zo zat het nou eenmaal in elkaar. En daar ben ik van uitgekomen, daar ben ik van teruggekomen. Nogmaals, ik heb daar hele verkeerde beslissingen in gemaakt. sta ik ook niet meer achter. Ik weet inmiddels, ja, het is ook weer zoiets, weet je. Nou, laat ik het zo zeggen, er is mij gewoon iets overkomen waarvan ik zeg van... Alles, alles moet anders. Alles gaat anders. Uh, dat is me duidelijk gemaakt. Ik heb alles over een andere boeg gegooid. Ik denk er ook anders over nu. Ik zit ook heel anders in mijn vel. En uh, dat geeft me op dit moment gewoon meer rust. En ik weet gewoon dat ik heel veel dingen bij mezelf moet zoeken. Nogmaals, ik heb niet alles goed gedaan in mijn, in mijn leven. Ik denk dat het niemand is die, die alles goed doet in zijn leven. Ik ook niet. Ik ben ook maar een mens. Ik maak verkeerde beslissingen en, en verkeerde oordelen. En... Oké. Okay. Goed, daar moet ik dan mee leren leven, met die keuzes die ik gemaakt heb. En dat zou ik ook zeker doen. Ik zal nooit iemand anders de schuld geven. Ik steek hand altijd eerst in eigen boezem en hou mezelf, wat dat betreft, gewoon wel een spiegel voor. Omdat ik weet dat ik gewoon niet alles goed gedaan heb. Ik ga niet met een vinger wijzen. Iedereen moet zelf weten in mijn omgeving waar ik akkervietjes mee gehad heb of, of strubbelingen mee gehad heb. Wat hun zelf gedaan hebben. Als hun denken dat alles goed is, is dat ook prima. Ik kijk niet naar anderen, ik kijk alleen naar mezelf. Ik weet dat ik dus zelf gewoon fout ben geweest. Maar goed, genoeg erover. Op dit moment gaat het, uh, gaat het goed. Ik, ik kijk anders tegen dingen aan. Ik zit beter in mijn vel. Uh, nogmaals, er is een hele hoop veranderd. Uh, qua gevoel, maar ook qua beleving en qua dingen die ik nu allemaal mee ga maken en meemaak ook op het moment. Het, het, het is gewoon een hele verandering geweest. Met de gezondheid gaat het nu dus goed. Uh, ik voel me lekker. Uh, ik ga ook vanaf morgen weer vol aan de slag. Ik heb inmiddels uh, ja, een andere baan aangeboden gekregen. Dat heb ik aangenomen. Ik uh, ga vanaf morgen als procesoperator aan de slag. Bij een uh, bedrijf dat eigenlijk sinds uh, vorig jaar opgestart is. Ze zijn uh, uitgebreid hier op Vlissingen-Oost. En uh, ja, ik ga daar als procesoperator aan de slag. En het is de bedoeling dat ik daar... Uh, de bol draaiende gehouden en ik ben heel erg dankbaar voor deze kans die ik krijg want ten eerste opent het voor mij heel veel deuren uh, er zitten voor mij enorm veel doorgroeimogelijkheden in moeilijk woord zeg doorgroeimogelijkheden ik bijna van stotteren. maar dat, uh, ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee uh, dat wordt wel heel erg druk we gaan uh, ploegendiensten draaien we draaien diensten van 12 uur dus dat hoort even, even doorbijten en even wennen, want daar ben ik inmiddels niet meer gewend natuurlijk. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik bedoel, het zijn leuke mensen daar, we zitten daar in een leuk team. Het is een klein team. We draaien shifts met uh, drie personen per, uh, per shift eigenlijk. Dus dat is niet zo heel erg veel, maar dat maakt het ook wel weer, uh, ja, vind ik wel gezellig. En uh, ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Dus morgen ga ik beginnen van uh, 6 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. Dus daar heb ik wel, uh, wel zin in. Ik krijg er gelijk een cursus bij. Ik heb VCA. Dat had ik al. Ik krijg een VCA aangeboden cursus voor leidinggevende. Dat is weer iets anders. Dat moet ik erbij gaan doen. Maar dat zegt mij in ieder geval wel iets. Dat ze nou, ook wel toekomst zien in mij. En dat is me ook wel duidelijk gemaakt. Dus dat, daar ben ik heel erg blij mee. En daarbij verdient het gewoon echt een verschrikkelijk asociaal salaris. Om het zo maar te noemen. En ja, dat, dat, dat weegt natuurlijk ook zwaar mee. In mijn beslissing. En daarom... ...heb ik dit ook aangenomen. Ik heb er gewoon zin in. Ik kan er denk ik mijn ei in kwijt. Ik uh, ben gewend om hard te werken. Ja, dat is gewoon een leuk bedrijf. En nogmaals, uh, het geld speelt ook gewoon een grote rol. En ik denk wat dat betreft toch wel, uh, wel heel erg uh, bof met dit. Ja, houd houdt niet in dat ik uh, God, mijn oude collega's heel erg ga missen. Want ik heb echt heel veel te danken. aan Mijn oude collega's ook. En uh, nou ja, goed. Ad is inmiddels gepensioneerd. En daar heb ik heel veel aan te danken. Daar heb ik een... Uh, ja, het was niet alleen een goede collega, ik heb er ook een hele goede vriend aan overgehouden. Maar hetzelfde geldt voor mijn oude collega's Marco en, uh, en Robert. Die ga ik enorm missen en die mis ik ook enorm. De gezelligheid, de, de, de gein die we hadden en, en ook het, het werk onderling. En dat was gewoon altijd leuk. Ik heb er altijd uh, mijn ei in kwijtgekund. En uh, ja, elke dag was eigenlijk een feestje. Ik zag het ook niet als werken, het was gewoon meer feest. En... Ja, dat heeft altijd goed geknikt. Ik denk van alle kanten. En uh, wat dat betreft kan je het heel erg slecht treffen op werk. Maar dat heb ik nooit gehad. Dus ik wil uh, mijn oud-collega's heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. En ik zal jullie nooit vergeten. Gelukkig zijn we buiten het werk om ook gewoon vrienden. En gaan we gewoon allemaal andere leuke dingen doen. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat jullie nog jaren en jaren in mijn leven mogen blijven want ik uh, nogmaals ik heb heel erg veel aan jullie te danken nou verder wat staat er verder op het programma ja verder ga ik natuurlijk uh, vol aan de slag nu uh, er waren wat strubbelingen met mijn uh, met mijn jongste dochter dat is inmiddels allemaal weer uh, ja daar ben ik allemaal weer vol voor bezig en het kost heel erg veel energie en heel veel tijd. En uh, tijd die ik nu ook een stuk minder ga hebben. Maar waar ik me toch zeker niet uh, van ga distancieren. Ik wil me toch zeker alles voor inzetten. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat gaat buiten mijn werk om gewoon door. Um, ja, verder. Wat moet ik er verder nog over vertellen? Ja, ik ga voor het eerst. Voor het eerst weer sinds drie jaar ga ik op vakantie. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik... Uh, ik heb lekker een vakantie voor mezelf geboekt. Ik ga van 7 tot 16 juni, ga ik, uh, nou ja, dat is ruim een week, ga ik naar New York toe. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik uh, ga in principe alleen. Tenminste, dat is mijn hele idee erachter. Je weet nooit hoe het loopt natuurlijk in de toekomst, dat weet je niet. Maar in ieder geval heb ik uh, voor mezelf geboekt. Ik ga er een week naartoe. Ik ga lekker met een, uh, een rugtas. En uh, elke dag vertrek ik uit mijn hotel en ik pak de metro en ik zie daar gewoon waar ik uitkom. Ik bedoel, ik heb er heel erg zin in. Ik wil er alles zien. Ik wil er alles meemaken. Ik heb wel een hele soort van planning al gemaakt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dat wil ik ook echt wel gaan doen. En uh, nou, het kan mij niet snel genoeg gaan tot juni. Dus ik denk ook dat ik dat verdiend heb. En uh, verder, ja. Verder weet ik eigenlijk niet hoe alles gaat lopen. Het is... Uh, Weet je, er zijn gewoon hele rare dingen gebeurd in, uh, in de afgelopen weken. Dingen waarvan ik zeg van ja... Ook van mijn kant had ik natuurlijk dingen niet moeten doen. Maar er zijn van andere kanten ook gewoon dingen gebeurd waar ik gewoon nog steeds ja de flabbergasted van ben. En wat ik nog steeds niet begrijp en steeds niet snap. En ik heb het wel een plek gegeven inmiddels. Ik bedoel, ik ga gewoon lekker door met alles waar ik nu mee bezig ben. Ik kom eigenlijk altijd tekort voor andere dingen. Maar... Uh, Weet je, mensen hebben gewoon heel snel een oordeel over jou. En vaak zijn die oordelen gewoon helemaal nergens op gebaseerd. En ik, ik merk ook gewoon dat er heel veel mensen zijn die het allemaal maar leuk vinden. Om mensen ook een stempel te geven en een mening te hebben over anderen. En dit deugt niet en dat deugt niet. En nou ja, je weet hoe dat gaat. Dat zit denk ik wel een beetje in de mensheid om gewoon altijd maar fouten en, en opmerkingen te zoeken. Of te maken. Om, om mensen zwart te maken. Of... of constant maar te bemoeien met andere mensen en fouten te zoeken in andere mensen maar het zou misschien toch wel een, een, een, de wereld een stuk vrolijker maken als iedereen gewoon eens begint om bij zijn eigen te gaan kijken ik bedoel uh, ja ik weet dat het heel moeilijk is maar uh, als ik dat zelfs kan leren dan kan iedereen dat en het, ja wat ik dit zeggen het verrijkt je leven dat uh, dat is één ding wat zeker is en uh, daarom kijk ik ook niet meer naar andere mensen. Wat andere mensen vinden, wat andere mensen doen, dat moeten ze gewoon allemaal lekker zelf weten. Ik bedoel, uh, ik kijk gewoon naar mezelf. Ik kijk naar mijn eigen fouten. Ik kijk ook naar mijn goede dingen. Dat zie ik bij andere mensen ook gerust, ook echt wel. Alleen, uh, ja, nogmaals, ik, ik, ik blijf niet hangen in het negatieve. Er is al genoeg negativiteit op de wereld. En ik weet dat het leven gewoon een stuk mooier is als je er positief tegenaan kijkt. En ik denk ook dat je dat als persoon en als mens ook gewoon verdient. Er is al genoeg ellende op de wereld. Waarom, waarom zullen we in, in hemelsnaam gewoon alles moeilijker maken Omdat het, het hele leven eigenlijk al is? Leven is al moeilijk genoeg. Waarom zullen we dan iedereen nog moeilijker maken? Nee dat, nee, dat zijn dingen dat... Nou, dat begrijp ik gewoon niet. Dus ja, ik hoop dat we het gewoon elkaar allemaal een stuk makkelijker kunnen maken op deze aardkloot. Ik denk dat iedereen daar wel van opknapt. In ieder geval ben ik... Uh, Heel erg blij dat ik heel veel vrienden in mijn buurt heb. Dus iedereen... Nou, ook als je dit luistert, dan ben je ongetwijfeld een vriend van mij. En als je dat niet bent, ook even goede vrienden. Dan weet ik niet wat je hier doet. Maar ik zou zeggen... Uh, joh, ga lekker wat anders doen. Maar, um, ja, weet je... Ik wil iedereen bedanken. Iedereen bedanken die in mijn leven is. Iedereen die bedankt. Wil ik iedereen bedanken die in mijn leven is geweest. Of een uh, goede plek daaraan overgehouden heeft. Um, ja, ik... Ik ben heel veel mensen heel veel verschuldigd. En ik vergeet jullie niet. En uh, mensen in mijn directe omgeving, die vergeet ik sowieso niet. Want ik, ik ga door het vuur voor mijn vrienden. Dus, uh, ja, nee, iedereen bedankt bij deze. Uh, bedankt voor alle hulp. Bedankt voor alle steun. Bedankt voor alle berichtjes die ik nog steeds dagelijks krijg. En dat doet me gewoon heel erg goed. En, ja, ik hoop dat jullie nog jaren en jaren en jaren in mijn leven mogen blijven. En dat ik jullie gewoon vriend mag blijven noemen. En uh, nou, dan kan ik jullie in ieder geval garanderen dat, uh, dat ik er ook altijd voor jullie ben. En ik heb sowieso alles over voor jullie. En ja, nee, dat gaat helemaal goed komen zo. Ik krijg nu dus een hele drukke periode achter de rug met die ploegendienst op mijn nieuwe baan. En uh, ik zal er allemaal ietsje minder zijn op de social media. Maar dat wil niet zeggen dat als jullie mij berichtjes sturen of wat dan ook. En je krijgt even geen antwoord dat ik geen antwoord wil geven. Want ik ga echt wel antwoord geven. Ik moet er alleen even de tijd voor vinden. Want buiten het werk om speelt er nog een heleboel. Weet je, cursus, ik ben aan het lessen. Ik, ik, ben, ik ben alles tegelijk aan het doen. En dat wordt gewoon een hele drukke tijd. Maar ik doe het met plezier. En ik vergeet jullie echt niet. En jullie kunnen me altijd appen. Jullie kunnen me altijd berichtjes sturen. Vrienden in mijn directe omgeving die zijn ook altijd welkom. Bij mij thuis. Ik zou zeggen, vraag wel van tevoren even welke dienst ik draai. Want dat schommelt nog alles. Maar. Uh, ja, heel erg bedankt allemaal. en Ja, ik. Uh, ik hoor jullie wel bij de volgende podcast. Die dan over andere dingen gaan. En die podcast zal ik ook maken met vrienden van mij. Maar ik zou zeggen, joh. Luister het gewoon en misschien steek je er gewoon wat van op. En zo niet, dan is het altijd wel uh, een gezellige, rare boel. Want we hebben altijd wel over iets te praten. Dus dat komt helemaal goed. Hé, hey, maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie later. Hey, dankjewel. Hoi.